Katrien Straatman met het NOS-journaal. De Italiaanse politie heeft in Palermo drie Libiërs en twee Algerijnen gearresteerd... in verband met de scheepsramp voor de kust van Libië. Ze worden beschuldigd van doodslag en mensensmokkel. Woensdag kap een visserschip waarop honderden vluchtelingen zaten. Ruim 200 verdronken, 400 anderen konden worden gered. Volgens de politie werd tijdens de overtocht geweld gebruikt tegen de vluchtelingen. Ook werden veel mensen opgesloten in het scheepsruim. Ze hadden geen schijn van kans toen het schip omsloeg en zonk. In het oosten van Mali zijn mannen met machinegeweren een hotel binnengedrongen. Daarbij zou één persoon zijn doodgeschoten. De aanvallers hebben zich verschanst. Het hotel is omsingeld door eenheden van het Malinese leger. Volgens persbureau Reuters wordt het hotel in de stad Sefaree geregeld... door VN Blauwhelmen bezocht. Ook Nederland heeft Blauwhelmen in Mali. Hun standplaats is Gao, dat 500 kilometer verder ligt. In Bangladesh is opnieuw een blogger vermoord. Gemaskerde mannen vielen hem aan met hakmessen in zijn eigen huis. Zijn vrouw was opgesloten in een andere kamer. De blogger stond op een dodenlijst van militanten. Hij was bekend vanwege zijn seculiere opvattingen in het overwegend islamitische Bangladesh. Vermoedelijk zit een islamitische militante groepering achter de moord. Sinds februari dit jaar zijn al vier bloggers in Bangladesh vermoord, iedere keer met hakmessen. In het Limburgse Swalmen heeft de politie ruim 150 auto's in beslag genomen. De voertuigen, waaronder oldtimers en sportwagens, stonden op verschillende plekken in onder meer loodsen. Daar werden ook honderden auto-onderdelen aangetroffen. Vermoedelijk gaat het om gestolen goederen. De politie is al een week bezig met onderzoek op het terrein in Swalmen. Vorige week werd al een 42-jarige man uit Weert opgepakt. Het weer vanmiddag is het droog en op de meeste plaatsen schijnt de zon. Het is tussen de 22 en 29 graden. Later op de avond trekken er waarschijnlijk enkele forse onweersbuien... over het zuidoosten en oosten van het land. Morgen trekken de buien weer weg en gaat de zon weer overal schijnen. Het wordt ongeveer 24 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad op de A20, hoek van Holland richting Gouda... voor knooppunt Gouwen 4 kilometer en 15 richting Rotterdam... bij Spijkenisse 3...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 op de Grote Kocht 34 tot 36 in Zandvoort. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zee. Zandvoort. Zomerhit.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 25e jaargang aflevering 32, dat maakt het vandaag vrijdag 7 augustus 2015. Ja. En na een stormachtig weekend en uh, vorige week uh, ja, mag ik wel blij zijn dat er, uh, het zomertje er weer is. Zonnetje schijnt weer heerlijk buiten. Dus uh, kan er weer veel zomerse muziek gedraaid worden. Hey, deze week hebben we 17 stijgers, 8 blijven, 12 dalers. En maar liefst drie nieuwe binnenkomers. Dat betekent ook dat drie mensen helaas de lijsten niet hebben gehaald deze week. Zes weken hebben ze erin gestaan. Walk the Moon met Shut Up and Dance. Ellie Goulding, Love Me Like You Do. 23 weken erin. En Florence in the Machine, Ship to Wreck. 16 weken in de lijst. Die zijn er deze week dus helaas uitgegaan. Maar dat betekent niet dat ze nooit meer terug hoeft te komen. Maar wat het wel betekent is dat het plek heeft gemaakt voor drie nieuwe artiesten... De Weekend is erin. Robin Schulz is erin. En ja, hoe kan het eigenlijk ook anders? Na, na vorige week het bericht dat hier uh, een nieuwe single uit was gekomen. One Direction staat ook in de lijst. En dat is meteen de hoogste nieuwe binnenkomer. En zo direct gaan we ook kijken naar de Nederlandse top 40 natuurlijk. We gaan ons bezighouden met het artiestennieuws. Maar voornamelijk de 40 heetste hits van Europa. Even voor de klok van 5 uur... Zal de top 3 van deze week tevoorschijn komen? En ik kan alvast verklappen, er staat een nieuwe op nummer 1. Ja, de hele tijd heeft iemand anders erop gestaan, maar nou is deze week dus veranderd. Maar dat zou direct pas tegen de klok van 5 uur. Eerst gaan we kijken hoe de top 3 van vorige week eruit zag, voor het geval dat je het niet meer weet. En dan gaan we lekker beginnen met de 40 hits van Europa. De top 3 van vorige week. Nummer 3. number Euro Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Op drie was dat vorige week. Jess Glynn, Natalie LaRose op 2 en Matt Conn op 1. Deze week beginnen we met de 39. Dat uh, is Love Frequency, samen met de Unique Divide. Met de uh, reality. De Euro Breakdown. The decisions as I go, to anywhere I flow, sometimes I believe.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 9 weken al in de lijst. Last Frequency samen met Janique Divay met Reality. Op nummer 40 die hebben we overgeslagen deze keer. Daar staat Mans Zermeleu met Heroes 16 week in de lijst. 12 blazen gezakt. Wij gaan door met de nummer 38. 1 plekje gezakt in een de derde week. 5 Seconds of Summer. Keine hard. Vorige week nog op 37, drie weken pas in de lijst der lijsten. naar één plekje gezet. Maar ik moet wel weer toegeven, het is wel een van de nummers die het ja, meeste instrumenten erin heeft, Zit het, denk ik, live instrumenten van alle nummers wat in de lijst. En een beetje die Rocky tint erop natuurlijk en dat is altijd wel fijn. Hé, hey, we gaan ons opmaken voor de eerste nieuwe binnenkomer deze week en die eerste nieuwe binnenkomen van deze week die staat op een 37 37e plek. Dat is de Weekend. Ja, het is bijna weekend, ik weet het, maar zo heet de groep. Abel, Abel Testafaya, Zo heet hij in het echt. Die begint in 2010 met het uploaden van tracks naar YouTube onder de naam The Weekend. Nou, in 2011 is die hoeveelheid nummers uitgegroeid tot een drietal mixtapes, maar later ook zijn debuutalbum Kiss Land wordt samengesteld. Nou ja, dat uh, album dat komt in de Verenigde Staten op uh, nummer 2 te staan in de albumlijst. En uh, is in de eerste week van het release al uh, goed voor bijna 100.000 verkopen. Nou, in 2014 komt dan de track Devil May Cry uit. Uh, nee, komt de track Devil May Cry terecht op de soundtrack van de Hunger Games Catching Fire. En met Ariana Grande maakte hij dan uh, Love Me Harder. Dat uh, ook een uh, goede hit wordt, uh, ook in ons eigen landje. In nou, 2015 uh, dient zich uh, in ons land dan ook een uh, solotrack van de weekend aan. Earn It heet hij en die is afkomstig uit de film uh, Fifty Shades of Grey. En komt in uh, 13 weken top 40 tot de 15e plaats. En dat was in het Nederlandse. En uh, eind juni uh, breekt dan Can Feel My Face uh, de, in de top, Nederlandse top 40. Nou, die track is dan geproduceerd door uh, Max Martin. En is afkomstig van zijn tweede studioalbum. En Can't Feel My Face is nu ook in de rest van Europa doorgebroken. En dat is goed voor een 37e plek in de Euro Breakdown van deze week hier op ZFM Zandvoort. De weekend met Can't Feel My Face op 37 nieuw binnengekomen. And I know she'll be the death of me. At least we'll both be num. And she'll always get the best of me. The worst is yet to come. But at least we'll both be beautiful and stay forever young. This I know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 of me, at least we're we'll both be numb. And she'll always get the best of me, the worst is there to come. All the misery was necessary we went deep in love Feel my face when I'm around you. The weekend. Nieuw binnengekomen deze week op uh, 37. Ik <laughs> denk dat het ook weer een uh, lekkere zomerse trek uh, gaat worden van hem. Tijd voor 36. Little Mix Black Magic. How to tantalize She's out to get you danger by design Cold-blooded fix She don't compromise She's something mystical To colorize So far from typical But take my advice Before you play with fire Do think twice And if you get burned Don't be surprised And It if it's drifting Higher than the sea Ultimate Cooper, take my advice. Before you play with fire, do things twice. And if you get burned, well, baby, don't you be surprised. Dan dan weer. Nou, Francesco Jezus uh, doet dit nummer samen met de Duitser. Uh, Robin Schultz. Prachtige nummer uh, Sugar. Deze is uh, nieuw binnengekomen deze week. Wat een mooie 35e plek. Ja voor Robin Schulz hoef ik uh, weinig meer te vertellen denk ik zo. Want volgens mij uh, ja, met alle vorige nummers van hem heb ik alles wel ondertussen verteld. Uh, denk bijvoorbeeld aan het nummer Headlights waar Aalsi uh, uh, op aan het zingen is. Dus het staat ook nog steeds uh, in de lijst. Nou ja, Prairie van uh, 2014 uh, van de Franse duo uh, Lilywood and the Prick. Die uh, heeft hij onder handen genomen en staat hij bovenaan mee in de hitlijsten. En nou uh, ja, ga zo eigenlijk maar door Song Goes Down met James Min en Thompson. Die hebben we ook al uh, gehoord. Maar nu dus uh, samen met Francisco Yates. Met de prachtige Sugar. Op 35 nieuwe binnengekomen deze week. De volgende nieuwe binnenkomen staat op een 30ste plek. Maar die gaan we straks pas verklappen. Eerst gaan we luisteren naar de 32. Dat is Demi Lovato met Cool voor de Summer. Vorige week stond deze Demi Lovato ook op een 32ste plek. En nu pas 5 weken in de lijst. Cool voor de Summer op 32. Hey Te vertellen. Sander uh, is er uh, vandaag niet bij, zoals je waarschijnlijk al gemerkt hebt. Ik uh, hoop dat hij lekker uh, ergens in het uh, zonnetje zit uh, te bakken. Ik weet eigenlijk niet eens uh, precies wat hij aan het doen is, maar uh, goed, het ja, is ook niet altijd. En, uh, ik probeer dan altijd uh, ja, langer dan 5 minuten zitten te presenteren. Nou, voor degene die op de webcams altijd uh, meekijken, het is me nog nooit gelukt. Maar ik hou nu al 30 minuten vol, dus ik vind het best snap van mezelf. Uh, maar goed, dat, dat terzijde. Um, One Direction dan. One Direction is uh, de laatste nieuw binnenkomen. En de hoogste nieuw binnenkomen op uh, de dertigste plek. En ja, we kennen ze allemaal wel. Hè? Het was eerst de vijfde vijftal die meedeed aan uh, de Britse X-Factor. In uh, 2012 ongeveer uh, is Nederland ermee geïnfecteerd. Uh, toen uh, vond uh, iedereen uh, die liedjes hier zo leuk. En zijn ze hier ook echt uh, populair geworden. Nou ja, in uh, 2004. 14, uh, komt dan hun vierde studio uit. En daar zit die Zayn Malik nog op. En, uh, en ja, een paar weken geleden is die Zayn Malik natuurlijk vertrokken vanuit One Direction. En de eerste single die ze uitbrengen uh, met hun viertjes... die heet uh, Drag Me Down. En het uh, nummer is de eerste track ooit... die binnen 24 uur tijd de wereldwijde hitlijsten van Spotify uh, ook weet aan te voeren... En zodoende ook uh, ja, in Europa meteen populair is geworden. Als we kijken naar de Nederlandse hitlijst uh, waar dit nummer gaat staan... One Direction, Drag Me Down, die staan nog in de tippenraden. Dus die staat nog niet in de top 40 zelf, maar ik denk dat het uh, niet lang gaat duren. Wij gaan er alvast naar luisteren, want hij staat al in Europa op nummer 30. One Direction met Drag Me Down. I got fire for a heart I'm not scared of the dark You've never seen it look so easy I got a river for a soul And baby, you're a boat Baby, you're my only reason If I didn't have you, there would be nothing left A shell of a man that could never be his best If I didn't have you, I'd never see the sun You taught me how to be someone, yeah All my life you stood by me When no one else was ever behind me All these lights, they can't blind me With your love, nobody can drag me All my life you stood by me When no one else was ever behind me All They can't blind me with your love Nobody can drag me down Nobody, nobody Nobody can drag me down Nobody, nobody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 Nobody can drag me down. Een rustig nummer van Run Direction. Drag Me Down heet hij, uh, Nieuw binnengekomen dus uh, deze week uh, in de Euro Breakdown. Ik uh, ja, sta een beetje versteld van te kijken van dat uh, nummer Run Direction. Want die ene jongen is eruit en, uh, en. normaal gesproken zijn het een beetje opwindende nummers. Wel van die boy Maar nou, een lekker rustig uh, nummer. Ik ben er blij mee. Nummer 30 dus voor uh, One Direction. Um, ja, dan zitten we op 30 hè. Dan, uh, is, is meneer lijstje er zelf niet. Hè? dan ga ik meteen helemaal verslag maken. Hey, we gaan even een klein uh, resume doen van de platen die we hebben gehad. En uh, die we hebben overgeslagen. Want uh, een plaat die uh, 16 weken lang in de lijst staat op nummer 40. 12 plaatsen gezakt is uh, deze week. Is uh, Mansel Zelmerleu met de Heroes. Op nummer 39 dan staat uh, Love Frequencies uh, met Reality. five Seconds of Summer, She's Kinda hard op 38. En nieuw binnengekomen deze week op 37. de Weekend met Can't Feel My Face. Little Mix uh, met Black Magic op 36. En 35 is in handen van uh, Robin Schultz met Sugar ook een nieuw binnengekomen. een 34 Celine Gomez samen met uh, ASAP Rocky, Good For You. En op 32, 8 weken in de lijst, Avicii, Waiting For Love... Op 32 dan Demi Lovato. Cool voor de summer, vijf weken in de lijst. En negen, we negen weken in de lijst is de plaats. Nummer 31, Dior, Sam Chris Brown, 5 more hours. En je hoorde net op nummer 30, uh, One Direction. Uh, met uh, Drag Me Down, nieuw binnengekomen deze week. Op de 30e plek. De, de Euro Breakdown op, vrijdag. Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. En op 29 dan Kelvin Harris, Hadibisha you Love, 28 Stemveld. Maar wij gaan luisteren naar 26, David Korta, Nicky Minaj en Avro met Hey Mama. En op 27 staat nog Bob Sinclair. Yes, I'll be a woman, yes, I'll be a baby. Yes, I'll be whatever that you tell me when you're ready. Yes, I'll be a girl, forever you lady. You ain't never got a woman. Eating. yes, yes, you be the most and yes, I be respecting whatever that you tell me. Cause it's clean, you be spitting off oh, best. Believe that. the truth, my screams is the proof, them other dudes get the dues, don't I speed in the coop, leaving this interview, it ain't nothing new, I've been fucking with you, none of them dudes ain't taking you, just tell them to make a you, huh, that's how it be, I come first like debut, huh, so baby when you need that, give me the word, I'm no good, I'll be bad for my baby, make sure that he's getting his share, make sure that his baby take care, I'm a hoe on my knees, keep 'em please, rub 'em down, be a lady and a freak. Oh. Zolfex samen met Sam White. Can I be your plus one? Of wel van plus one? Die vinden we op de 25 e plek. En de voor David Quetta met Hey op 26. No. Um, Taylor Swift dan. Taylor Swift uh, maakt een uh, nieuwe single bekend. Dus ze is alweer toen namelijk aan haar uh, vijfde single van het album 1989. En Taylor zelf maakt uh, bekend welkom het woord. Wildest Dream is de volgende single die van 1989 afkomstig zal zijn. En daarmee kiezen ze opnieuw voor een nummer waarbij ook de... De Zweedse heren Max Martin en Shellback hebben meegeholpen als schrijver en producer. 1989, zoals dan zengels mooi klinkt, is daarmee een niet onverdienstelijk album voor deze dame. Blank Space, Bad Blood en Shake It Off kwamen op de eerste plaats in de Verenigde Staten. Waar ook staal bij de beste zets, zes hits van Amerika kwam. In de top 40 werd de eerste single van 1989 de haar grootste van totaal zeven noteringen. Nou, Swift deed haar uh, aankondiging overigens uh, wel op een hele bescheiden manier. Ze zei zo, uh, wilde jullie even laten weten dat de volgende single uh, van mijn album uh, Wilders Beams uh, zal zijn. En meer niet. Nou ja, prima. Hey, uh, nog meer uh, Taylor Swift uh, nieuws. Uh, want er is een uh, rechtszaak over Taylor Swift. Uh, het uh, geluksgetal van uh, Taylor Swift om precies te zijn. Want het lijkt erop dat het getal 13 Taylor Swift nu... Uh, Minder geluk gaat brengen. De zangeres moet zich komen verantwoorden voor het gebruik van het getal. Het merk Lucky13 heeft de rechter gevraagd Taylor Swift op te roepen voor een getuigenis. Haar advocaat hebben lange tijd namelijk geprobeerd haar uit de wind te houden. Nou, de zangeres zou met het merk Lucky13 ongeoorloofd gebruiken. En heeft het ook op haar hand getatoeëerd. Met getal 13 is al jarenlang het geluksgetal van deze zangeres. En zo is ze geboren op 13 december bijvoorbeeld. En werd haar eerste album goud na 13 weken. En heeft haar eerste nummer 1 hit een intro van... zeg uh, ik niet, 13 seconden. Ik voel een beetje conspiracy theory aankomen. Ah ja, het dat... hele ja, die redt zich wel weer. En anders komt er een rechtszaak en dan moet ze een paar dollars schenken. Nou ja, het zei zo... Robin Thicke dan. Robin Thick maakt handig gebruik van het uh, nieuws over hem... dat afgelopen dagen in de rondte ging. De zanger zou uh, kort na zijn scheiding een nieuwe huwelijksaanzoek hebben gedaan... aan de 18 jaar jonger April Love Jerry. Maar dat uh, ontkende Robin Thicke al snel. Uh, niet verloopt, maar ik doe jou een aanzoek om mijn uh, nieuwe track te beluisteren met mijn meisje Nicki Minaj. Zo tweet hij. Nou, het is overigens niet de eerste keer dat ik samenwerkte met uh, Nicki Minaj in 2009... Maakte dus al het nummer Shaking It for Daddy... ...dat op het album Sex Therapy The Experience uh, terug te vinden is. En nou dus weer een uh, nieuwe track uh, die ze samen gaan maken of hebben gemaakt. Nou, het is uh, bijna uh, ritueel geworden rond dit tijdstip. Wat de fuck is er nou weer met Justin Bieber aan de hand? Nou, niets lijkt ze te gek voor uh, deze Justin Bieber, zoals we weten... Tot op het showen van zijn blote billen aan toe. Maar tijdens een interview met de Cosmopolitan deed hij een uh, interessante onthulling. De 21-jarige Canadese zanger is namelijk als de dood voor uh, spinnen. Jawel. Hij wil te alle tijden voorkomen dat zo'n achtpotig onderkruipsel op zijn uh, lijf terecht komt. Verder gaf Bieber interessante details over zichzelf. Uh, zo kan hij. Uh, ja, wat je maar interessant vindt doen. Maar zo kan hij twee minuten zijn adem inhouden als hij aan het zwemmen is. Heeft hij een bloedhekel aan sandalen en vindt hij vrouwen gecompli gecompliceerd. Zijn uh, favoriete zomertrek is uh, Teenage Dream van uh, Katy Perry. En hij zou dolgraag nog eens een keer willen samenwerken met John Mayer. Nou, ja, wij uh, kunnen in de uh, top 40 die wij uh, nu hebben... Uh, één nummertje van Justin Bieber winnen. Dat is Kreelex en Diplo, Where are you now? Daar uh, doet uh, Justin Bieber uh, ook een uh, klein uh, mofje op. Uh, um, volgende artiest, Chris Brown en Rita Ora... Die werken samen op de track uh, Body on Me en dat gaat er uh, stomend aan toe. Zo zingen zij, uh, put, your, put you up against the wall and I'm gonna... Um I'm going to work till you get up. Ja, ja. Nou ja, het nummer is de voorloper van de tweede album van Rita. Dat binnenkort uit moet komen. Daarop uh, werkt de Britse niet alleen samen met Chris. Maar ook met uh, Diplo, Ed Sheeran, Dr. Luke en Prince. Nou, om het uh, voor haar fans uh, nog aangenamer te maken. Passeert uh, Laura ook nog eens uh, topless in de shoot. Die de single vergezeld. Nou, dat belooft uh, veel voor de video die op 21 augustus uit gaat komen. Buddy Ami kan zomaar de doorbraak van Rita worden in de United States... aangezien het haar eerste single is die daar zal gaan uitkomen. Nou ja, straks natuurlijk veel meer nieuws over de artiesten. We gaan nog kijken het volgende uur naar de Nederlandse Top 40. Maar eerst gaan we luisteren naar de nummer 22 van deze week. Die is van Martin Garrix samen met Asher. Don't Look Down op 22 hier op ZFM Dat tijdens de Euro Breakdown. is the. Tuurlijk, ik ben zo ik ben zo blij dat ik ben zo blij dat ik ben zo blij ik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 Erin staan. En Ricky Iglesias staan met de Nicky Jam. En Pardon op 21. Bijna tijd uh, voor het nieuws uh, van 4 uh, uur. Maar niet voordat ik een uh, klein overzichtje er snel doorheen gooi. Want uh, 29 is in handen van Calvin Harris Disciples. How deep is your love? Sam Veld, show me love. Op 28, op 27, Bob Sinclair, feel the vibe. 26 dan voor David Quet, Nicky Minaj en Avra Jack met Hey Mama. Martin Zolbek, samen met Sam White. Met Plus One staat op 25. En 24 Flowrider, Robin Thicke en Verdine White. I don't like it. I love it. 23 is handen van Kygo. Samen met Parson James. Tolde Show. 13 weken in de lijst. 18 weken in de lijst uh, is de plek aan nummer 22. Martin Garrix. Don't look down. 21, dan uh, Nicky Jam en Enrique Iglesias. Op nummer 20 vinden we uh, DJ Antoine. Uh, samen met Equon met Holiday. En uh, ja, op 19, ja, dat is een mooie. De Euro Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Op 19 staat uh, Maroon 5. Zo heet de single inderdaad. Dit is gonna Hurt Like a Motherfucker. Op nummer 19, laatste nummer van het eerste uur van de Euro Breakdown. Uh, hier op uh, CFM's Antwoord. Ik zeg uh, tot straks.